Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkander te zingen op psalm 108 en daarvan het derde vers. Zo wordt uw dierbaar volk in het eind bevrijd van ramspoed en ellend. O God, verlos ons door uw hand, verhoor ons en zend ons onderstand. Gij hebt al onze vreugd voorspeld en in uw heiligdom gemeld dat Sichon mij zijn vos zou heten en ik het dal van Sukkot meten. Wij noemden u het derde vers van psalm 108. Zoeken wij met verschillende aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in de profeet Ezekiel, en daarvan het 34e hoofdstuk, van het 20e vers tot en met het einde. Toch vooraf lezen wij voor de Heilige Wet des Hieren. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit den de diensthuizen uitgeleid hebt.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 Die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben. En mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des heren uw gods niet ijdelig gebruiken. Want de heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Het vierde gebod.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 Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouwen. Nog zijne dienstknecht. Nog zijne dienstmaagd. Nog zijne os. Nog zijne ezel. Nog iets dat uw naasten is. Wij noemden u dan voor te lezen Ezekiel 34 van het twintigste vers... Tot en met het einde. Daarom zegt de Heere, Heere, al zo tot hem, ziet... Ik, ja, ik zal richten tussen het vette klein vee... en tussen het magere klein vee... omdat gij al de zwakken met de zijde... en met een schouder verdringt en met uw hoornen stoot... totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen... dat zij niet meer tot een roof zullen zijn... En ik zal richten tussen klein vee en klein vee. En ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen wijden. Namelijk mijn knecht David, die zal ze wijden. En die zal hun tot een herder zijn. En ik de Heere zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal worst zijn in het midden van hen. Ik de Heere heb het gesproken. En ik zal een verbond vredes met hem maken en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en ze zullen zeker wonen in de woestijn, en slapen in de wouden, want ik zal dezelfde, en de plaatsen rondom mijn heuvel, stellen tot een zegen, en ik zal den plasregen doen nederdalen op zijn tijd, plasregens van zegen zullen er zijn, en het geboomte des velds, zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven. En ze zullen zeker zijn in hun land. En zullen weten dat ik de Heere ben. Als ik de disselbomen hun juk zullen hebben verbroken. En hen gerukt uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. En ze zullen den heidenen niet meer ten roof zijn. En het wildgedierte der aarde zal ze niet meer vreten. Maar ze zullen zeker wonen en er zal niemand zijn die ze verschrikken, en ik zal hun een plant van naam verwekken, en ze zullen niet meer weggeraad worden door honger in het land, en den smader heidenen niet meer dragen, maar zij zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben, en dat ze mijn volk zijn. Het huis Israël spreekt de Heere, Heere, gij nu ook mijn schapen, schapen mijner weiden.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 En bij den voetgang, rijkelijke vermenigvuldigd van God, den Vader. En van Jezus Christus, onze Heeren. Door de werkingen van God, den Heiligen Geest. Amen. Een verenigen ons tot gemeenschappelijk gebed. Een verheven, volzalige, eeuwige en drieënige verbond, Jehovah. Die onze schepper, onderhouder, bewaarder, beschermer en verzorger zijt. En we hier staan en zitten als levende bewijzen. Dat u ons nog weer gedragen en gespaard en verdragen en bewaard hebt, en aan ons nog komt te bevestigen, hij handelt nooit met ons voor onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze overtredingen. Met onderscheiding van anderen die in ziekenhuizen gesticht, sanatoria's zijn, en wier lot voor eeuwig is beslist geworden. Komt gij ons in het morgen u nog voor met uw weldadigheden en zegeningen. Omtrent dat we nog op mogen gaan naar de plaatsen des gebeds. Waar gij uw naam ter gedachten is komt te stichten. En wel omdat daar uw woord en getuigenis is. En waar uw woord is en waar uw getuigenis is, daar zijt gij. O God wil ons toch een levendig besef daarvan geven. Dat we zowel in spreken als in horen hier zijn. In uw alomtegenwoordigheid en verschaad het rondom de sprake van uw goddelijke lippen. Waartoe we dan ook van u bidden dat het u behagen en believen. Op grond van de belofte des genadeverbonds. En ziet ik ben met u de alle de dagen tot aan de volleinding der wereld, dat u dat aan ons nog zoudt willen bevestigen, dat hoe dat het er in de wereld uitziet en hoe dat het er in de kerk uitziet, dat u toch uw woord komt te bevestigen, ziet, ik ben met u, lieden. Heere, zou u daar een bewijsje van willen geven, om door uw genade en geest nog onder ons en in ons midden, te willen wonen en te willen werken, kraagdadig en onwederstandelijk. Opdat er nog getrokken zouden worden deze tegenwoordige boze wereld. En overgebracht zouden worden in het koninkrijk des zons van uw eeuwig welvaren. En dat u daartoe zelf uw getuigenis nog zult willen heiligen. En zegen en dienst stellen. Heren, we zijn weer in de weken gekomen wat ons predikt, de komst van Christus. En waar we weer naar de tijd toe gaan als u ons gezondheid en leven schenkt, dat weer herdacht geworden is of zerdacht geworden zal worden, de geboorte van Christus. Heren, de voorgaande weken wordt er gepredikt algemeen over de komst van Christus. En dan noemt men dat Adventstijd, dat wil zeggen, Christus komt. Maar heren, we leven in een ander opzicht ook in Advent. Dat wil zeggen, we hebben te verwachten, vroeger of later, uw laatste komst. Niet meer het komst in het vlees, maar de komst wanneer gij zult komen op de wolken des hemels. En heren, dan zullen al onze meningen en onze eigen gedachten, onze eigen werken, en we zullen daar niet gelden, daar zal alleen maar gelden uw werk, ach, dat u daartoe met uw geest nog onder ons zult willen werken, op een zaligmakende wijze, al dat er nog zondaren in de schuld gezet werden door u, eh, voor u. dat ze de verloren staat en Adam ja, nog leren kennen, ...de dood en de vloek staat... ...en dan ze verwaardigd mochten worden om schuldenaar te worden voor u. Heer, niet alleen in de belijdenis van de schuld... ...maar dat ook gekend zal worden in gevoel de grootheid van mijn kwaad. Want, wie, die belijdenis kan nog rechtzinnig zijn... ...zonder dat we behoefte hebben aan de schuldvergeving maar moet die beleidenis nog oprecht zijn door uw geest gebrocht opdat de smaakte der zonden en de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid nog genadiglijk gekend zouden worden opdat, het nodig kreeg, opdat ze nodig zouden krijgen uit de kennis van haar schuld schande en orde een schuld overnemende borg want hier het is ons zo aangeboren. Dat we altijd nog iets mee te willen brengen. Zekere gestalten. Waardoor we menen dat we u kunnen behagen. En het is een hanteering van de arbeid uw zons. Die een volkomen gerechtigheid aangebracht heeft. En ook die dierbare geest gegeven heeft. Die zondags hadden komt te wederbaren en te vernieuwen. Houd dat door de wederwarende kracht uw geestes zondaar in het licht van uw woord, in het licht van uw wet, in het licht van uw heiligheid, in het licht van uw rechtvaardigheid leert kennen, hoe verwerpelijk, verdommelijk en walgelijk of dat we zijn. Je, dat we in de eerste adem ons verwond zo van u afgevallen, in zonde ontvangen, onrechtigheid geboren zijn. Wil u daar uw woord nog heilige zegen en dienstbaar stellen? En in zover dat er dat gevonden mocht worden, waar gij haar te kennen zijt en hier proeven. Want de hier, gij hebt een zuivere weegschaal, die van ons, die kan verkeerd wezen. Maar gij hebt een zuivere weegschaal, gij weegt de geesten. Ach, en u is de eigenschap van een heilige geest, die brengt altijd in het dal van ootmoed. Ons eigen geest handhaaft onszelf en brengt ons op de hoogte van hoogmoed. En willen geëerd wezen gelijk als Adam gegrepen heeft naar de kroon en de troon van God. En heren, daar is een stervenproces nodig om in de diepte en in de valleien van hoogmoed te komen. Want die man op het rode paard stond in het dal in de diepte in tussen de midden. U mocht zulks nog genadiglijk werken. En waar die kennis verworven is. Dat die middelaar. Als enige zaligmaker en verlosser, Als enige koning. Als enige priester alles verwierf. Om nu ook de verworven weldaden de luchtig te mogen worden. Want met de wetenschap dat het er is. En bij tijden met de troost. van de belofte dat het er is maar daarmee zijn ze niet gered, niet geholpen, dat wil zeggen, niet met medeweten voor eigen hart en leven, door het zielzaligend geloof met u verenigd zijn, op grond van recht, te leren kennen de vrijspraak van schuld en straf, en een genade recht zelden verkrijgen tot het eeuwige leven. En wil u daartoe nog geloofsverzekerdheid schenken, Opdat er ze nog getrokken zouden worden, uit alles wat ze nog van adem bij de hebben van dezelfde, verliezen wat ze te veel hebben, om een onderwerp te worden voor het voorwerp der vrije, soevereine goddelijke genade. In het afleggen van alles wat van adem is, op die tweede adem aan te maken doen die ons van God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomene verlossing. En hier in zover dat die verlossing deelachtig geworden is, aangaanpiddelijke majesteit, dat het u behagen door het zegel des Heiligen geestes, dat die geest in ons woont en in ons werken onze leidsman zouden worden, die ons altijd leidt naar de bron, dat is naar Christus, naar God in Christus, want hij is uitgaande van den vader en den zoon, en hij leidt door den zoon tot den vader. Ach, dat de eenvoud van het zaligmakend geloven eh, toch gekend zouden worden. Die geest die brengt ook altijd in de vernedering en de vertegering, maar die geest daardoor handhaaft men ook Gods woord. En uw goddelijke gerechtigheid. Eerlijk maken de genade, Heer. Ach, dat u ons die genade schenkt. Om bewaard te mogen worden in de vrezen van uw lieve naam. Geheiligd te worden in uw waarheid. En dat we waardiglijk het evangelium zouden wandelen. Om bewaard te mogen worden voor de toekomstige dag, En we met de blijde verwachting uit mogen zien... Naar uw laatste komst om nog eens eens te mogen ervaren. Deze God is onze God We hebben Hem verwacht hij zal ons zalig maken. Dan leggen we voor goed en voor altijd en voor eeuwig af alles. Wat we van de eerste adem bij ons hebben. Om opgelost te mogen worden in de tweede adem Die in waren en in gezegende middelen des verbonds. En zo dragen we ons aan elkaar anders noden, aan uw God en uw genade aan. Zoals alles voor u naakt en geopend is. Wel voorts nog gedenk onze kranken zwakke dragende, Wettelijk verhinderden. En waar ze zich ook mochten bevinden heer. Ook waar ons gedachten zich heen wenden. En waar we als het ware een schip en nood. De nood zijn horen geven gij nog nog gehouden God in nood de uitkomst geven, en dat u de reddingsboei uit zal werpen om door het geloof dat we mogen aangrijpen, en als zo gered gezaligd en behouden te worden. De dragen zullen ik zijn uw God en uw genade aan, als ook onze oude van dagen verlaten verlatenen weduwe, wezen of wetenaars en waar ze zich ook mochten bevinden, in zwangerschap of gebaard hebbende, wij dragen alle noten en behoeften aan uw goden en uw genade aan, gedenkt ook onderwijzend personeel met onze kinderen, ach, gij mocht ook daar uw genade en geest niet onthouden, nadat dat u het zaad dat gestrooid zouden worden, naar een scheef en nederwaartse wortelen mocht schieten, en dan ook die het doen, is verwaardigd nog te worden rechte planters te zijn. Want Paulus is het die plant en Apollos die nat maakt. Maar Christus die de wasdom geeft. Gedenk nog uw getrouwe knechten. Waar ze zich ook bevinden. In ons land of in de buitenlanden op de zendingsvelden. U mag nog gepaste vrijmoedigheid geven. Om het woord met uw blijdschap. Uit te mogen dragen naar de zinnen en meningen des geestes. Dat we wakende zouden zijn aan de posten van uw deuren. En als uw koninkrijk nog werden uitgebreid onder ons, onder Jood en Eidendom. Ach, grote God, het rijk des duivels dreigt alles in te slokken. Maar wil u nog opstaan en uw overzien en erbarmen? dat we nog toegebracht werden. Van de gemeente die zadig werden. En wel voorts nog gedenk ons diep verre zonkeland, land, verre zinkend volk, en verscheurde de kerk in de toren des ontfermens. Wil uw woord en getuigenis nog heiligen ons aarte, ter oorzaken van de eer van uw lieve naam, ons opleiden voor uw eeuwig en gezegend koninkrijk, Al dat we hier in geloof uw God erkennen. En dankzegging toe zou te brengen. En nog eens eens volkomen volmaakt u. Uit uw werken te loven, te prijzen en te bedanken. Wat hier in het geloof gekend. Maar een zalig aanschouwen genoten zal worden. Om u den drie enige toe te brengen, de Heer. De lof, de prijs en de dankzegging tot in eeuwigheid. Amen. Mijne herders, de staat en kerk zijn in wezen niet van elkaar te scheiden. Is de kerk in verval, raakt de staat in verval. Dat is ook wel bewezen in ons diep verzonken vaderland. Want in zoverre dat we kennis hebben... Van kerkgeschiedenis of van de staat van ons diep verzonken land. Toen in de tijd de kerk bloeide, bloeide ook de staat. Vandaar het, dat de hervormde kerk nog genoemd wordt de staatskerk. Dat wil zeggen dat kerk en staat zo nauw aan elkaar verbonden waren. En toen zeggen we de kerk bloeide, bloeide ook de staat. Dat wil zeggen... Slaanse regeringen, die in de lopen der eeuwen aan God en zijn woord vasthielden, konden ook niet buiten de kerk. En de kerk kon niet buiten de staat. We lezen daarvan in middagsbrieven die door het Rijk opgesteld werden, door de staat opgesteld en aan de predikanten gezonden werden, om de noden van land, volk en kerk aan de Heren voor te dragen. Dat is er helemaal af. En de kerk die had de noden en de belangen van de staat op het oog. En de staat had de belangen van de kerk op het oog. Vandaar het dat we ook nog vinden in het artikel van onze in 36. Dat de overheid het zwaar draagt. Maar ook om alle godsdiensten. Die niet overeenkomstig de waarheid waren te weren en te kieren. We zeiden zodra de kerk in vervallen raakte, raakte de staat in verval. En hoe is het thans geworden? Mijn oor is het is of dat de staat in een, op een zinkend schip is, en of dat de kerk ook een zinkend schip is. Een diepe verval in de kerk, wanneer daar niet geprotesteerd meer wordt, Protesteren, dat is protestant protest tegen de zonde en de ongerechtigheid van de staats en de staatshieren. Want mijn houders, waar verval is van de kerk en verval is van de staat, is ook wellicht verval van het koninklijk huis. En als we dat we zijn, en we doen niet aan politiek goed opletten, maar dan we mogen toch wel eens even een blik slaan. Als we denken hoe het koninklijke huis de koninklijke troon begint te schudden. De koninklijke troon begint te schudden. In zonderheid, het is te bezien of prinses Beatrix nog ooit op de troon zal komen. Waarom zij in plaats daar ze gelijk als haar voorvader met de potentaten, alle potentaten, een verbond ging maken. Gaan ze de hand uitsteken en naar Rusland, naar het communisme en naar de godlogenaars. Zie dus, mijn oren, zover dat het weg is. De troon van ons vorstenhuis gaat wankelen. En ons land gaat wankelen. En de kerk, wat doet die nog? Ach, de staatskerk is een moordenaarskar geworden de enkele nog eh, die God nog misschien eh, geroepen heeft. Maar waarom is de moordenaarskerk wel? Het is als een stiefmoeder die er kinderen buiten de deur werpt en stenen geeft voor brood. De godonterende leer, is zelfs dat van sommige leraars, zelfs dat vervloekte godspel, wat in sommige plaatsen en steden van ons land algemeen door de overheid gerkend, zelfs door de regering, niet tegen de is van Gods woord, openbaart zich het verval van de staat en kerk. Wat in de tijd zo één was, en mijn oordeel, dus, dat openbaart zich over de ganse wereld. Vandaar het, dat de tronen waggelen, vandaar het, dat de land over de volken komt, en dat volharden in de zonde is verharden in de zonde. Het openbaart zich in ons koningsgeslacht, geslacht, het openbaart zich in onze regeringen, het openbaart zich in de kerk. Want het Nederlands volk en Nederlands kerk hebben ook geen zonde meer. Zodat we wel in een zeer droevige staat verkeren. We zongen straks uit de 108 e psalm dat ook de dichter met net zeer nauw in verband stond met de staat als koning. En met de kerk. Wanneer we straks begonnen te zingen uit... Het de derde vers dat hij gaat zeggen, zo wordt uw dierbaar volk in ten bevrijd van Ramsmoed en elend. Maar we vinden van tevoren nog, want uw goede tierenheid is tot de hemel uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal nog perk, maar streeft tot aan het hoogste werk. Verhef u boven hemelskringen en leert al aard uw grootheid zingen. En gaat dan wat de streksummen handelen, zo wordt uw dier in ik intent bevrijd van ramspoek en alent. In wezen, mijn oordes, hebben we niet meer te wachten als ramspoek en elend. God die heeft ons verlaten, nee laat ik het anders zeggen, wij hebben God verlaten. En nu is het alsof de God zegt, ga nu gang, man. Maak u maar red. zie is mijn oordes, het woord van de week weer. En naar de stembus, naar achter moest wel een betere dag gehouden worden om onze stem te verheffen tot God. Tot God in hemel, waarvan we hier vinden dat er nog eens waar zou kunnen worden, zo wordt u alleen nog voor bevrijd. Dat kerk en staat, maar kan er nog eens nodig krijgen. En hoe zal dat kunnen? Ach, wanneer Christus, die als hoofd van zijn kerk, en als koning van zijn gemeente niet meer erkend wordt door kerk en staat, gaat men een ondergang tegemoet. Terug tot het heidendom. In zoverre als God het nog laat zoals het is. Het blijkt wel in zijn langmoedigheid en in zijn verdraagzaamheid dat vanaf 1795 de leer in de staatskerk vrijgegeven is. God logen naast nog een erop treden. Vrijheid in de staatskerk van regerings van liberale zijden. Het oranje huis de deur uit. Revolutie waar kwamen ze in terecht in de handen van Napoleon. Ach mijn woorden is er geen weerkeren tot God zal zijn waar. In wiens handen zullen we nog terecht komen. En in wiens handen zullen onze kinderen nog terecht komen. Het mocht ons ernstige stof geven van overdenking. Staat en kerk zijn nu gescheiden van elkaar. Elk leeft zijn eigen buiten Gods woord en buiten Gods Wie zou daar alleen maar orde op zaken kunnen stellen? Alleen de koning van de kerk. Alleen Emmanuel God met ons. Wanneer dat hij zou komen ten eerste met zijn geest om nog eens te werken. Herstellen. Dat de staat de kerk nodig kreeg. En de kerk de staat nodig kreeg. Om over de puinhopen van de beuken. Mijnkamer de hand is mocht er even komt. Laat ons wederkeren tot de Heer. Daarom mijn uur is het zo droevig. Of dat het er ook uitziet in ons diep verzonken vaderland. En ook hoe droevig dat er uitziet in de kerk. Waar wordt nog gehandhaafd van de leer van genade door recht. Mensenwerk. En de mensenwerk kan er alles op door. We zijn alleen Christus. Als koning van zijn kerk als hij opstaat. En dan zou het Advent wezen als we hem mochten verwachten. Daarom daar we in de be, dat we in de Adventsweken zijn begonnen. Die ons wijzen naar de komst van Christus. Wens u aandacht dan ook te bepalen bij een Adventstof. Waar Christus beloofd wordt als gekomen. En gaan aanleiding van het ons straks voorgelezen 34ste kapitel uit het uh, profeet Ezekiel. Daarvan halen de uh, 23ste en 24ste vers. Genoemde Ezekiel 34 vers 23 en 24 waar Gods woord alles luidt. En ik zal een enige header over haar verrekken. En hij zal haar wijden, namelijk mijn knecht David, die zal ze wijden. En die zal haar tot een heden zijn. En ik de Heere zal haar tot een God zijn. En mijn knecht David zal vos zijn in het midden van haar. Ik de Heere heb het gesproken tot zover. We vinden hier aangekondigde belofte van de komst van Christus. Ten eerste, bij het verwekken van een heden. Ten tweede bij het werk van een hedder. En in de derde plaats bij de kracht of de heerschappij van een hedder. We zullen krachten met, een, met de hulp van de sere tot enige lering en onderwijzing te spreken. En voordat we dat doen zingen we van die hedder Israëls, psalm 89. Vers 9 en 12. Gij hebt geleerd van hem. Die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zo getrozen bevat. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zal van mijn rijk verbonden. En het twaalfde vers, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Dan noemde u de versen negen en twaalf van Psalm 89. Die was in ballingschap. En met zoveel van zijn volk en landsgenoten. Het oordeel had God voltrokken over Israël en Juda. De koningshuizen waren gevallen. De tronen omvergeworpen. En het volk was in ballingschap. En de kerk was verbrand. Het huis de Seer. En dan vinden we in die profeet Ezekiel dat hij steeds aan moest kondigen eh, dat God zijn oordeel over dat volk zou voltrekken. De maat was vol, Gods geduld was aan het eind en krachten zijn verbond wat hij gesproken had. Wanneer ze dat zou ontheiligen zouden ze voor zijn straffen kunnen beven. Maar dan vinden we nadat Ezekiel tot eh, wel dertig toe gehandeld heeft over het diepe verval van staat en kerk vinden we in onze tekstwoorden over herstelling gesproken. Herstelling van de staat van Israël en van het koninklijk huis, maar niet in de zin zoals het voorheen geweest is. Want in hoogzaak wordt hier gesproken over de koning van de kerk en over zijn onderdanen, zodat het die weer eens zouden zijn zodat in hoofdzaak hier geprofiteerd wordt van de komst van Christus. Zodat Christus als hoofd van zijn kerk en zijn kerk zijn gemeente. Zodat het hoofd en de gemeente één zullen zijn. Christus als hoofd van de kerk en zij als gemeente één zullen zijn. En dan vinden we dat hier in het verband van onze tekst staat. Hoe dat de herders waren in die tijd. De herders die waren alleen maar levende voor de eigen, die bedoelden de eer van God niet meer, die bedoelden het welzijn van Sia niet meer en de herders die wijden in plaats van de kudde zichzelf. Vandaar dat God de kerk zeggen we die toen bekend was verscheurd heeft en de regering van de troon verworpen had. Maar gaat hier handelen en we gaan hier, zeiden we niet, over staatszaken verder spreken. We halen alleen maar aan, als het goed is, dan moet kerk en staat één wezen. Om te samen op te trekken tegen de vijanden van de kerk en van de staat. En wanneer dat de staat en de kerk in het verval is, gaan de vijanden overwinnen. De vijanden overwinnen ziet in ons eigen land... Als ik denk aan het communisme en aan de verschillende partijen die hier de overhand gaan krijgen en wijzen en werken op het communisme aan. En zelfs, ik zei straks onze vorstin Beatrix, dus zelfs met haar man hem de hand gaat geven. Eigenlijk zijn we al verkocht, we moeten nog geleverd worden. Ach, wie heeft er een oog voor? De droevige tijd. En waar is de kerk? Waar is het protest van de kerk wat nog gaat naar de regering? Waar is het protest nog van schuldbeleiden? Waar doen de herders? Die dansen mee. Ach, mijn herders in deze droeve staat, we gaan er geen tijd reden, van houden, daar houden we niet van. En maar om tot ons doel te komen, zo was het ook in die tijd. En waar komt u God zijn volk op te wijzen? <coughs> Wel, die komen ze te ze te wijzen dat hij voor een herder zal zorgen. Wanneer we vinden in onze tekstwoorden eh, dat er in 22 nog staat... ...daarom zal ik mijn schapen verlossen dat ze niet meer tot een rook zullen zijn. En ik zal richten tussen klein vee en klein vee, En ik zal een enige herder over haar verwekken. Dus we zeiden in de eerste plaats kortweg stil te staan... Bij de enige herder die hij over hen zou verwekken. En wie zou die hebben wezen wel. Die met hem waarachtig God was. De eeuwige zonde gods. En omdat in wanneer we gezondheid hebben in het avontuur gehandeld zal worden. Over de geboorte van Christus. Dat die ontvangen en geboren is uit de maagd Maria. Gaan we het thans niet uitweiden in verband dat hij waarachtig God en waarachtig mens is, maar dat hij hier genoemd wordt dat God hem als herder zal verwekken. Herders werden niet alleen genoemd de leraars in het oude verbond, maar herders werden ook koningen genoemd, zodat we weer vinden dat staat en onderdanen, staat en kerk niet van elkaar te scheiden was en dan vinden we hier in het verband van onze tekst dat hij een herder zou verwekken die hij noemt en mijn knecht David wanneer dat hij zegt en ik zal een enige, enige herder over haar verwekken en zal haar wijden namelijk mijn knecht David dus die hij verwekken zou was een knecht David en die was al lang dood en lang begraven wat wordt hier bedoeld wanneer dat hij het hebt ik zal een herder verwekken uh, namelijk mijn knecht David, uh, dat hij uit het geslacht van David zou zijn. Maar dat hij hem verwekken zou gelijk als uh, David. Ja, nog zelfs op een wonderbare wijze. Houden we te denken, had hij David verwekt, wie had er erg in. Toen David in het veld was. Een jongeling die bij zijn broeders niet geteld was en bij zijn vader zelfs niet. Dat God hem verwekken zou om koning te worden over het volk Israëls. En om als koning, als herder te regeren. Het is een opmerkelijke zaak, mijn hoeders, dat de eerste koning die van God gezegend en van God geroepen was, een herder was. En dan vinden we hier dat Christus hier voorgesteld wordt als een herder. En die hij zal verwekken. Op welke wijze verwekken? Wel in de eerste plaats, en we zeiden dan komen we op het terrein van vanavond waar we niet over uit gaan wijden. In de eerste plaats, een verwekker dus die er niet was. Waarin dan, wel dat hij waarachtig God was en waarachtig mens is geworden. Waarachtig onze menselijke natuur aangenomen. Ik zei het nogmaals, daar gaan we vanavond verder over uitweiden. Maar wanneer we hier dan spreken over een herder... Uh, die uh, hij verwekt heeft. Maar hij spreekt over een enige hedder. Een hedder zou er voor hem nooit geen geweest was. En na hem niet meer zijn zou. Maar dat hij de enige en een eeuwige hedder van zijn kerk zou zijn. Dus hier wordt gewezen door de eerste persoon. Op de tweede persoon. Die als koning van zijn kerk. En als hoofd zijn een christen gemeente en hebben zou zijn begreftigd. En er staat verwekken. Dat verwekken wil zoveel zeggen als voortbrengen. En die zou hij verwekken ten doel uit liefde tot zijn ellendige schapen, Uit liefde krachtens zijn verboonsliefde tot verloren schapen. Een kracht van zijn tot schapen die eigenlijk geen herder meer hadden. Uh, tot schapen uh, die eigenlijk vervolgd en die geen rust meer hadden. Wanneer we dan hier zeiden, in de eerste plaats staat, uh, God zegt, dat zal ik doen. Met andere woorden, hier worden koningen dikwijls door mensen verkoren. Presidenten door mensen verkoren. En zelfs predikanten worden verkoren en beroepen. Maar we vinden hier van Christus dat God de Vader hem verwekt. En dat is gebeurd op de kerstmis. Wanneer we denken de geboorte van Christus. Heeft God zijn Zoon verwekt om onze menselijke natuur aan te nemen. En om als Heer te zijn over zijn volk. Die herder begiftigd en met vele schone gaven. Wanneer God een herde geeft, dan geeft hij een goede herde. Dan zegt Christus "Ervan, ik ben de goede herde. De goede herde stelt mijn leven een leven voor de schapen. Dus zo vinden we hier uh, dat God de Vader spreekt het verrekken van zijn zoon, die met hem waarachtig en heel God was, waaruit ten eerste zich openbaar te liefde Gods. Die met die verdwaalde schapen, met die verjaagde schapen, met die verdoelde schapen, met die hongerige schapen, met die dorstige schapen eh, te doen had. Waarom? Omdat zijn schapen waren. Zijn kudde, Zijn gemeente. We zeiden wanneer we dit hier overbrengen, eh, dat is onder Israël nooit zo helder bewezen geworden. Maar weet je wanneer het wel helder bewezen is geworden? Dat toen Christus geboren is geworden. Zag het er ook droevig uit in de kerk. De kerk werd geregeerd door farizeeën en schriftgeleerden. En het volk werd geregeerd uh, door een heidense koning. Ach, merk is hoe droevig dat de staat was. Toen Christus geboren is geworden. En waar waartoe? Om een herstelling in Israël teweeg te brengen. En om als koning daar op een troon te zitten. Nee hij zegt mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En naar de hoofdzaak van het verwekken was. Dat God een volk had. Die hij van eeuwigheid verkoren had. En waar de krachten zoals verboos hoofd in Adam van God afgevallen. Verdold en verdwaalde schapen zijn geworden. Hij onze menselijke natuur aan zal nemen, Opdat er mensen gezalig zouden kunnen worden. Is Christus verhoogd geworden. Wanneer hij op aarde, op aarde rondwandelde. Heeft hij herdelijke liefde bewezen. Herdelijke zorg. Maar door de eeuwen heen blijft hij. De enige voor Gods arme volk. De van God verwekte herder. Dat wil zeggen. Dat God wil zeggen. Ik ben alleen maar tevreden. Met die herder die ik zelf aangesteld heb. We weten wel, daar zijn onderherders, maar de hoofdherder, Christus is de enige herder, de Herder, en we zijn alleen aangewezen op die herder. Het wil zeggen dat God zegt, ik zal hem verwekken, want er deugt van het hele herderschap niets. Van alles wat hier op aarde nog werkzaam is, om wat te herstellen, is vruchteloos. Ik leg hier even de nadruk op mijn ouders eh, Dat we alles wat we menen te doen. Buiten die enige hebben is vruchteloos en waardeloos. God erkent alleen maar zijn zoon. Waarvan dat hij zegt deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik me wel behaar heeft. zo dus dat voor God geldt niet alleen dat hij die herder verwekt. Maar een doel heeft hij verwekt. En wel ten eerste... ...dat hij de deugde gods op zal luisteren... ...dat hij Gods gerechtigheid zal voldoen... ...maar ten andere dat te vinden... ...en dat hij zijn schapen zal bewijden... ...in het kort even van het verwekken... ...we zeiden in het avontuur ...wanneer het gaat over... ...dat hij geboren is uit de maagd Maria... ...hopen we daarop terug te komen... ...in de tweede plaats... zal uw aandacht bepalen bij... ...hen... Hij zal haar wijden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze wijden en die zal haar tot een herder zijn. In de eerste plaats, mijn herders, wordt hier gesproken over hij zal ze wijden. In welke wijde waar Christus alleen herder is. In welke wijde komt hij ze te leiden en hoe doet hij dat? In de wijde van zijn woord. En door zijn dierbare geest. Want Christus is nu nog die verwekte herder. Die aan de rechterhand des vaders verhoogd zijde. Altijd zijn kerk nog komt te wijden. En waar komt hij ze in te wijden? En wel met de staf van zijn woord en geest. En dan zal het weer een uitgebreid veld hebben. Wanneer hier gehandeld wordt over de schapen en over de herder. Wanneer hier staat... En hij zal haar tot een herder zijn. Ten eerste bemint een herder zijn schapen. Ten tweede is de zorg van de schapen hem toebetrouwd. In de derde zoekt hij ze te voeden en te wijden. En ten vierde zoekt hij ze te beschermen. Het is een herder eigen. En het openbaart zich wel eens, mijn hordes dat in zonderheid herders zeer nauw aan de schapen verbonden zijn ik kom wel eens uh, bij een paar boeren in het uh, Alblas en dan hoor ik wel eens als ze de koeien op stal staan dan ze die beesten bij name kennen en dan ze bij name genoemd worden en zelfs de beesten de eigenaar kennen Als je nou komt en hebben zich aan zijn vee te verbinden het is ook nog naar Gods woord ook en maar merk nu hier eens. deze herder die heeft het over schapen. En dat is ze zal wijden. Wie zijn onze nou schapen? In de eerste plaats de gegevenen van de vader die hem van den vader gegeven zijn, dat worden zijn de schapen. Het zij lammeren, het zij eh, drachtige. Het zijn vruchtbaar, maar het zijn, zijn schapen die van den vader gegeven zijn. Als loon op zijn arbeid, waar hij in zijn arbeid aan de goddelijke duurde zichzelf opgeoverd heeft. Maar laten we dit al eerst vooraf vaststellen, de gegevenen des vaders. Dat zijn zijn schapen, hoewel wanneer ze in ademder verbond zog zijn... Bij dezelfde en die anders aangemerkt wordt als blokken. Maar van nature is er niet één schaap. Wij zijn in ons verbondshoofd Adam van God afgevallen. Hebben de duivel de en de dood gekozen. Dat is geen schapenhaard om met de herde te breken. Wat is er dan voor nodig om een schaap te worden? Wel dat hier wanneer we vinden dat hij zal wijden en haar een Eden hebben, dat hij ten eerste door de heilige geest in de harten komt te werken, schapen aard. De schapen aard, ja. Zou die hier kunnen spreken in de eerste plaats van de wedergeboorte? Dat zonder wedergeboorte kunnen we nooit geen schaap zijn. Want in de grond, mijn leurders, als we niet beter omgeboren en vernieuwd zijn geworden dat dat nieuwe leven door God en Heilige Geest in ons gebrocht is geworden ach hoe zullen we schaap zijn van Christus en maar nu heeft hij de herden verwekt of dat hij schapen zouden verkrijgen schapen zouden hebben die hij daartoe verkoren heeft maar ook hoe dat hij ze verkrijgen zou en nog even in het kort dan zal God en Heilige Geest die zijn schapen zullen worden. Dan zal ze hier in de tijd te sterk worden. We zouden even die gelijkenis aan kunnen halen. Waarvan we vinden van het verloren schaap. Die hadden was een schaap verloren. 99 maar eentje kwijt. En wat doet hij nu? De waarde van dat ene schaap die vrijwillig weggelopen. Moedwillig afgedwaald. En zijn eeuwige ondergang gezocht zou hebben. Wat mijn en uw aard en natuur is. Om ons een eeuwige ondergang uit te werken. Krachten zon ze vallen aan dan. Maar wat doet nu God de heilige geest? Die gaat dat schaap opzoeken. Die vindt dat in een staat van verlorenheid. Die gaat het doen kennen dan ze liggen onder de vloekte wet. Die gaan ze doen kennen dan ze veroordeeld zijn in dezelfde. Die gaan leren kennen dat ze als een weggelopen en waardig zijn dat God nooit meer naar de omkijkt. Die gaan leren kennen om het erg kort te zeggen, het stuk ter ellende. Nooit zal die hebben voor de schapen waarde krijgen. En wanneer dat ze dus niet eerst gebracht worden in de staat van de verlorenheid. En wanneer ze daar iets van leren kennen dan gaan die beesten knappen krijgen. Dat wil zeggen, dan kunnen ze bang gaan krijgen, want ze kunnen er eigenlijk voor geen schaap houden. Ze kunnen bij de eigen geen schaap aard vinden. Ze kunnen bij de eigen niet het recht op een schaap. Ze kunnen alleen maar vinden dat ze verloren leggen, de raden verwondsel, of nee. Nee, daar zijn we nog niet. Ze gaan alleen herkennen dat ze tegen God gezondigd hebben. Dan zal het bestaan voor God lissen. Dan is God die kunnen ontmoeten. En dat de wet ze veroordeelt. Ze krijgen een bang. Benauwd met de zonde. Een droefheid naar God. En mijn orenstap begint. Een zich zicht openbaar. Een verlangen naar God. Een betrekking op God. Een roepen naar God. In de benauwdheid roepen ze. Uh, tot hun allerhoofd. En uh, wanneer het dan. Dan is er nog zoveel wijde niet voor die schapen. Nee, mijn oren dan worden ze soms gewijd met God's toren. Worden gewijd met de vloed ter wet. Ach, dan hebben het die schapen zo ruim niet. En toch zijn ze zijn schapen. Met welk doel doet hij dat? Om ze te brengen tot de weiden. Niet alleen van zijn woord dat zijn predikter verloren staat. Maar ze te brengen tot de weiden. Dat is tot de kennis der zaligheid. God heeft zijn zoon gegeven en zal hem verwekken als herder, die zijn schapen komt te wijden. En waar komt hij zin in te wijden? In Gods woord, waarin geopenbaard wordt al naar rijkdom, die er bij God is in Christus Jezus. Daar gaan ze de herder leren kennen in de Grafeerselen, wanneer dat hij zich komt te openbaren als de goede herder. Die in plaats dat zij de eeuwige dood moeten sterven. Hij wordt de dood in vergaans. En in plaats dat ze de vloek der wet onderworpen zijn. Dat hij de vloek der wet gedragen heeft. Dat in plaats dat ze Gods toren onderworpen zijn. Die ze rechtvaardig, zich waardig gemaakt hebben. Dat Christus den toren Gods gedragen heeft. En ze worden dan eens geleid. In de wijde van Christus leven. In de wijde van Christus lijden in de wijde van Christus sterven in de wijde van Christus bloed in de wijde van Christus offer in de wijde van Christus voorbeden ach mijn orens dan vinden we hier dat er staat hij die in enige herder, en ik zal in enige herder over haar verwekken en hij zal haar wijden namelijk mijn knecht David we zijn in de eerste plaats in de herdelijke zin als herder daarom vinden we nog dat erbij zegt en mijn knecht uit, die zal ze wijden en die zal haar uh, tot een herder zijn, dat wil zoveel zeggen, hij komt ze te eigenen als zijn schaap we vinden nog van David uh, toen er in de tijd een leeuw kwam en een schaap wegnam en een wolf kwam en een schaap wegnam en dan vinden we dat die man herder was en dan die schapen van hem waren. En wat deed hij? Dan zei hij, ach, ik heb er toch nog zat. Ik kan die leeuw niet baas nemen. Wat geeft hij te kennen? Hij heeft die leeuw gegrepen. En heeft dat schaap uit de muil van de leeuw. En uit de muil van een beer gered. Waarom? Uh, de liefde tot zijn schapen. Waarvan dat hij zegt, niemand uit hen is verloren gegaan. Dus Christus, die is zo getrouwd, gelijk David getrouwd is. Om de schapen die door een leeuw en een beer weggehaald werden. om uit de muil van de leeuw en beer te redden en ze te verscheuren. Zo heeft die getrouwe herder, die grote herder, heeft ze als het ware gebouwd. uit de muil van de duivel, uit de macht van de zonde en uit de macht van de wereld. Christus komt naar zijn schapen te vragen, er staan nog. Ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Wilt u een bewijs ervan? hoe dat hij ze opkomt te zoeken, gedenk dan eens aan een Levi in het tolhuis, aan een Saccheus, in zijn omwandeling aan een Philippus, aan de Tanel, aan de zonen van Zebedeus. En mijn ouders en Christus heeft ze opgezocht waren er zoveel onder Israël, maar hij heeft zijn schapen van te vinden nog, dat hij zegt, ik ken de mijne en word van de mijne gekend, mijn schapen horen mijn stem en ik ken zelf. en nu heeft God zijn zoon verwekt, die geboren zal worden, om op de kerstdagen herdacht te worden, als dat hij geboren is als die egengenheid, en dat hij zijn kerk zal wijden aan zijn herden, Zeiden, en Herder heeft zijn schapen lief. En zo heeft Christus ze al lief gehad. In de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Wanneer hij daar in de raad des vredes al op zich genomen had, om voor haar de dood in te gaan. Lees uitdrukkelijk nog dat hij zegt, de goede herden stelt zijn leven voor de schapen. Daar onthult zich in de eerste plaats de waarde die de schapen hadden. Voor Christus. En dat om ze tot zijn eigendom te maken. Dat hij er voor de dood in te gaan. Om ze als het ware uit de hel te buiten. Dat is het werk van Christus. De dood voor de in te gaan. Voor de te lijden. En voor de te sterven. Omdat ze door haar zonde de dood. De duivel en de hel onderworpen waren. Daar hebben ze zo'n waarde. En wat moet er dan bij Christus wel een onuitsprekelijke liefde zijn, mijn hoeders. Een onbegrijpelijke liefde. Als we indenken dat God hem verwekte om herde te zijn. Dat God zijn Zoon die met hem waarachtig en eeuwig God was. Onze menselijke natuur deed aannemen om het te zijn en om het eeuwig te blijven. Want als de vraag gedaan wordt... Is die vandaag nog die grote heide. Ach we vinden hier een belofte. En die belofte is in vervulling gegaan. En die belofte. Die doet thans nog zijn kracht. Voor wie? dan well, Voor de schapen. Kunnen de schapen in onze tijd. Met de staat niet samengaan. En zelfs ook met het verval van de kerk. Niet samengaan. Maar eh, nou, er zijn toch schapen. Want zolang als de aarde zal bestaan. Zal God. Een kudde hebben. En zal Christus als schapen hebben. En de wereld zal net zo lang bestaan. Totdat de laatste schaap binnengebracht zal zijn. Dat is gedaan. Dan houdt straks de wereld op. Vandaar dat alles nog gedragen wordt. Omdat die goede herder. Die van God verwekt is om herder te zijn. Om zijn schapen te wijden. We zijn het werk van die herder dat is. Om ze te wijden, is de eerste om te voeden. Een schaap kan niet zonder spijs. En om ze te wijden in een goede en een vette weide. Het is een eigenschap van herden. Om voor zijn schapen een goed voeder te zoeken. En goed voeder te geven. Is er ooit een herde, dan is het Christus wel. Want om het erg duidelijk en kort te zeggen. Ten eerste geeft hij zichzelf ik ben het brood des levens. Die mij eet zal leven door mij. Ten tweede geeft hij zichzelf een. Die drinkt van het water dat ik hem geef. Zal in hem worden een fontein van water. Springende tot in het leven. Ten andere die mijn vlees eet. En mijn bloed drinkt. Heeft het ware leven. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank wanneer Christus als Heer zijn volk komt te leiden in zijn zoon en kruisverdiensten, in de waarde van zijn dierbaar bloed, in de waarde van zijn gerechtigheid aangebracht, in de waarde van zijn hevig en enig geldend offer, in de waarde van zijn voorbiddingen bij den Vader. Ach, mijn Goddes. ach, is het dan niet waar, wat God gezegd hebt en die het bij tijden mag ervaren. Die mag ervaren dat ze gewijd worden door zijn woord en gist. En wat brengt dat? Houd in gedachten. Dat brengt altijd in de diepte. Houd hier rekening mee. Wij kunnen wel spreken over het lijden en sterven van Christus. En nog hoogdravend erover spreken. Maar als het nu vrucht is van de kennis van onze schuld en onwaardigheid, is er niets van God dan. De heilige geest, die uitgaande is van mijn vader en mijn zoon, die brengt altijd in het dag van noodmoed. Ons aangeboren hart is om te klimmen, om de hoogte in te gaan. En het werk des heilige geest is om in de diepte te brengen. En juist in de diepte van vernedering kunnen we geleid worden in de vernedering van Christus. En dan wordt het de voeding, de spijs van de kerk. De spijs van de kerk schapen. Wanneer hij door middel zelfs van de bediening des woords. Door middel van de prediking des woords. Door middel van zijn goddelijke instellen, sacramenten. Hij ze komt te voeden. Waarvan ze zeggen, uw woord kan mij, of door zoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Daar kan het van geldende zijn, zijn dier leer verspreid, een straal van willijkheid. Ze is het mens dan meerderwaard waard aan het fijnste goud te maken. Ach, die geestelijke spijs en die geestelijke drank gewijd te worden in de verborgenheid. Wanneer dat is geleid in het liefde had van God de Vader. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb die herder verwekt. De oorsprong leg in God de Vader. Bedenk eens. Wanneer hij staat en, en die zou haar tot een ende zijn. Die geestelijke David, die David's zal hun tot de Hebben zijn om ze te wijden. Dat wil zeggen te verzorgen, maar dat niet alleen. Maar mijn hoofd ook om ze te beschermen. En hij waakt over zijn schapen. En dan heeft God zijn zoon gegeven tot Hebben. Om niet alleen zijn schapen te voeden en te wijden, maar ook om ze te beschermen tegen de gevaren en er zijn zoveel gevaren weet je waarom hij zegt ik zend u als schapen in het midden der wolven en wolven zijn op zichzelf verscheurende dieren en wolven hebben de zonderheid op schapen toegelegd Maar maar even goed over nadenken dan wolven hebben de hoofdzak op de schapen toegelegd En maar nu de zorg van een herder en dat hij ze bewaart. Tegen alle gevaren dat al was het. En dat ze verscheurd dreigen te worden. Dan zal hij ze nog redden als het een schenkel of een stukje van uur uit de muil van de leeuw. De veiligheid van de kerk ligt verzekerd in de trouw van de herder. Dat we de herder altijd niet zien. En dat we de herder altijd niet horen. Dat is geen bewijs. Dat hij zijn heerlijke trouw en zorgen in ons besteedt. Ik wil hier even de nadruk op leggen: dat we gaan hier niet spreken over een zekere bekering of een rechtvaardigmaking. Maar we hebben het hier over de heerlijke zorg. Over die gaat Zelfs over de lammeren, over de zogenden, over de vruchtdragenden. We vinden nog dat een apostel handelt over kinderen. Over jongelingen en over vaders. Maar die zijn alle samen, maar herders en schapen. En die hebben nodig hartelijke zorg. Wil ik u bewijs geven? Wanneer Jacob uit Paternaren kwam. En Ezo tegen hem zegt. Jacob toen de verzoening plaats had. Jacob ik zei wat helpen. Ik heb hier 400 knechten. En dan willen we hem naar je vader toe. Die zal ik bij je laten. En dan ben je... Je rekt en spoed de thuis. Bij je vader. Had zo Jacob. Omdat hij herder was. Eze was geen net. Eze was je jager. Jacht. Jager. Jachtende. Abart. Uh, maar David. Uh, maar... Uh, uh, met, uh, Jacob was herder Wat Finland. Hij zei. Ik zal me schikken. Naar de gang van het werk. Want zegt hij. Ik heb lammeren. En als je een dag afdrijft. Zegt hij. Zou ze sterven. Dus de trouw van den herder. Zelfs tegen een ander die ook mee de herder te zijn. Die wel een handje wil helpen. Dan zegt hij. Ik heb ook zogende. Dat wil zeggen lammeren die eh, zuigen. Dus eh, zowel moeder als kinderen. Die kan je ook niet afjakken. Dus die heeft als herder bewezen. Hij zegt mijn heer gaat toch voor wij. En ik zal me schikken naar de gang van het werk en als nou Christus een herder die weet zich te schikken naar de gang van het werk vandaar dat mijn ouders in wezen behoren onder herders ook zodanig te zijn zich te schikken naar de gang van het werk om eens een heel eenvoudig beeld te nemen als daar een kind geboren is, is er geen ene vader of moeder die tegelijk zegt ach het jongen is geboren maar ik heb er niks aan als de eerste twintig jaar zijn en ze gaan verdienen, zal de grootste dwaasheid zijn. Zal wel een bewijs zijn van geen kruimeltje die moeder of vader leren. Wat gebeurt er? Als er een kind geboren is, dan is er algemeen blijdschap en vreugde. En dan wordt dat kind behandeld over een kans dat het een kind is. En wil ik u dan een schaappaard geven van zo'n kind? Ach, mijn oren staan, zijn dat geen praters. En geen prekers en geen handvrienders. Maar dat zijn schreeuwers. Die uit haar vuil gehaald moeten worden. Wanneer ze pijn hebben schreeuwen ze. Ze kunnen nog niet zeggen. Alleen maar schreeuwen. Waardoor het hart van de moeder. Al de vader belogen wordt om ze te dragen. Daar staat nog. Ik zal dragen en redden. De aarde lammeren. Zal ik in mijn schoot vergaderen. Zo weet Christus al die rechten, hadden, al die goedheden met zijn schapen om te gaan. En zelfs met de lammeren. Zouden er die hier ook nog wezen? Ik vraag niet in hoeverre dat je veranderd bent. En hoeverre dat je bekeerd bent. Maar mijn oor is het blijft een blijven schapenaars. En opmerkelijke zaak dan een schaap. Als die in zijn land is, kan hij niks van het blaten. Steen is dat een beest genoemd. In zichzelf heeft het geen tegen weerstand. Ik heb het zelf twee maal meegemaakt in mijn leven. Dat ik gedurende een schaap hoorde blaten naast me in een wei. En ik zag toch gewoon schapen lopen. En ik hoorde dat blaten zo erwarmelijk dat de laatste... Ik dacht, ik moet toch eens even kijken. Toen lag er een schaap in een greppel met zijn rug. En met zijn polten omhoog. En zijn ogen paalde bijna zijn kop uit. Dat beest had onherroepelijk moeten sterven. Die heeft geen kracht in zijn benen om zijn eigen overeind te helpen. Zo zijn wij onze benen kwijt om op onszelf te gaan. We moeten op kracht van Heerde leren gaan. En dat beest hebben wij kunnen redden. Uit liefde tot de schapen is Christus zullen kunnen Haal eens een schaap in het water zit. Dan hebben we hebben gezien dat een koe in het water zat. Die kon er nooit komen. Ik heb gezien dat een paarden in het water die er soms uit getrokken maar ook uit konden komen. Die konden zelfs nog iets mee helpen. Maar een schaap die in het water is, de wol die is zo vacht, zo vacht, zo vol met water. Die moet noodzakelijk verdrinken of gered worden. Daarom komt God te spreken, ik zal een herder verwekken. En die zal mijn schapen wijden. Zo is Christus die weet met zijn schapen om te gaan. De scherpe die zijn hand wil wijden, Om aan de hand van zijn voet en aan de hand van zijn geest en door zijn goddelijke liefde geleid te worden. Ach, het kan ook wezen. Neem nog even dat beeld van een kind wanneer ze het honger of dorst hebben, of ze kunnen niet slapen of ze hebben pijn en ze zien de moeder niet, dan gaan ze aan te schreeuwen, soms aan te roepen. Een eigenschap. En wat is dan een eigenschap van die moeder? Wel dat haar hart in teerheid bewogen wordt. En als schoon van de moeder haar zuigeling zou kunnen vergeten. Vergeten hebben ze schapen niet. Hij zal ze nooit om laten komen. In dure tijd. Of in hongersnood. Christus staat voor zijn schapen. En waarvan God zelf zegt. Hij zal ze leiden En hij zal hun tot de herden zijn. Ach, zulke herden, mijn ouders, Daar zou het genegen gebaat lezen. En hebben niet alleen die kan zeggen, maar die ook kan geven wat hij preekt. Christus is die grote leraar, die hebben Die kan geven wat hij zelfs spreekt. die bewaagt zijn schapen. We zijn de beschermste tegen de gevaren. Tegen het vergift van valse leringen. Hij bescherpt zijn schapen tegen de vijanden. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, zijn hand, mijn ongestamde hand zal hem beklemen. Schaam, en schaam. Maar heel wat de voor die Op het hoofd van Davids grote zon. Waarom we ook nog een derde nog even stilstaan. Het de kracht van de hebben. Wanneer we hier in het volgende vers vinden: En ik de heren. Zal haar tot een God zijn. En mijn knecht David zal vast in het midden van haar zijn. Ik de Heere heb het gesproken. Wij vinden hier ten eerste nog even. Uh, de kracht van de Herder. Uh, door de Herder leren ze kennen dat de Heere de verbonds God is. Ik spreek de Heere zal hun tot een God zijn. Met andere woorden dat de schapen zo veilig en zo verzekerd zijn, van de zaligheid en zo vertrouwd, dat de Heer zegt, ik die Heerder verwekt, en door die Heerder zal ik hun tot een God zijn. God van volkomen zaligheid. Waarvan de kerk zong, die God is onze zaligheid. Maar dan zeiden we ten laatste, de kracht van die Heerder en Staten, en mijn knecht David zal vast zijn in het midden van haar. Dat wil zeggen regeren. Dus niet alleen wordt hier gesproken over herdelijke zorg. Maar hier wordt ook nog gesproken over regering. Ach, mijn hoeders, zouden we hier nog ooit een regering kunnen verwachten? Maar dit is wel waar. Dat de gemeente, gods, de kerken gods, die staan onder Gods regering en onder de regering van vorst Emmanuel. Die zijn volk regeert wijs en zeg, en een ellendige doet recht doen op hun klacht. Een wonderlijke zaak, dat hier genoemd wordt vorst. Vorst wil zoveel zeggen, kracht. Neemt hier in de natuur en toert die vorst, als het gaat vriezen, dan zeggen we de vorst, die valt in. En hoe zegt het water, hoe zegt de aarde mocht wezen. De vorst verstijft alles als een bewijs van een kracht, overwinend. Nu, en zo wordt Christus, ik haal even dat beeld aan, niet om dat over te brengen, maar het woord die vorst geeft door ons al te kennen, en ook koningen worden vorsten genoemd. Waarom? Wel, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Dat Christus, die als vorst Emmanuel, als koning van zijn kerk, niet alleen als herder zijn schapen voelt en wijd verzorgt, maar dat hij als koning van zijn kerk ook ze zo regeert. Zodanig regeert, dat hij ze onder zijn gezag, onder zijn autoriteit brengt. Want daaruit is het een opmerkelijke zaak. Dat een herder haalt zijn kudde, zoekt die bij elkaar te houden. Zelfs wanneer er een schaap afdwaalt dan met werfstenen of met slingerstenen eh, dan werden die geworpen om die schapen bij de kudde te houden. En ik heb het zelf gezien in de tijd eh, van een herder, die had een klein schoppie van hem, een klein een lange steel, een klein schoppie. En als er dan een schapen met je afwaagt, dan nam hij een paar steentjes en dan wierp het zo dat dat beest bij de kudde zou blijven. En u weet te hebben van de kudde. Misschien heb je het zelf ook wel eens gelezen van een wegloper. Dat die herder een zeer hardhandig handelde met een beest. Dat hij een been kwam te breken. Een poot kwam te breken. En toen hij het gebroken had ging hij het verbinden. En toen beet dat schaap in zijn handen. Waarom? Had hij een poot gebroken. Maar later als hij hem ging verbinden lekt hij in zijn handen. En dat beest kon niet meer weglopen. Zo weet die grote headers soms te kastijden. Soms roeders te gebruiken. Dat we ons het gezag van zijn woord zouden onderwerpen. Niet onze meningen. Daar deelt hij niet mee. Maar wel het gezag en de autoriteit van zijn woord. En gelukkig, mijn ouders, dus daar weet hij middelen voor te gebruiken. Zijn stof en zijn stok, die ons. En al is het soms dat het zo'n roede zijn kastijdingen zijn. Maar het is een weldaad. Als we bewaard en beschermd mogen worden. En ook onder zijn godsregering. Die schapen hebben niets te bedisselen. En de herder voor te zijn wat doen moet. Die herder weet wat die schapen zijn. Hij kent ze. En zelfs zij kennen hem aan zijn stem. En een weet, die zeggen we als vast. Zich zo te gedragen. Als vorst Emmanuel. Dat hij ze leidt. Dat hij ze leidt. Maar dat hij ze ook regiert. In zijn godsregering. Onderwerpt hij ze. Aan zijn goddelijke gezag. Gelukkig. Waarom. Een schaap is niet vertrouwd op zichzelf. Een schaap. Het is een eigenschap. Uh, Mijne houders. Als de herder ze niet bij elkaar houdt, En de herder zou zich even afwenden. Dan was ze allemaal weg. Nee. Een koning die probeert zich in te stellen. Voor zijn onderdanen Om ze bij elkaar te houden. Een vader en moeder zoekt zijn gezin. Te beschermen en te regeren. Om ze bij elkaar te houden. En wanneer de houders. Uh, hij onder zijn godsregering. En ons onder het gezag van zijn woord brengt. Dan maken we ons ook houden aan het woord. Aan zijn goddelijk gezag. Dat wil zeggen zijn regering, En hij houdt zijn autoriteit over ons. Dan bewaart hij ons bij het woord. Dan bewaart hij ons bij de leer van het woord. Dan gelden niet onze menselijke meningen. Dan geldt het woord. En nu wordt het een eigenschap van de schaap. Die onder de regeringen van de koning. Zich alleen gaan houden bij het woord. niet bij het gevoel. Want in het gevoel kan men dwalen. Maar het geloof dat zich houdt aan het woord dat waal niet. Daarom de veiligste weg. Dat en herder die brengt ze altijd bij het woord. Vandaar het ook. Dat hij nog gegeven heeft de prediking van het woord. Hij heeft gegeven. De prediking, woord en sacramenten, goddelijke instelling. En nu worden we geroepen, zelfs als we behoren, zouden tot de schapen om ons te geven, om het gezag van het woord. Niet boven het gezag, die boven het gezag van God's woord staat, staat boven Christus. Maar die mag buigen onder het gezag. En die mag buigen onder zijn leiding. En die worden door hem geleid. En gelukkig, als we geleid worden door die vorst Emmanuel, waarvan we vinden, ik de Here heb het gesproken. Dat wil zoveel zeggen. En wat ik gesproken heb, zal ik doen. Christus is van God beloofd. Het is bewezen geworden in de tijd toen u geboren dat naar Gods tijd is hij gekomen. Als hever heeft hij zich gegeven. Als herder is hij gestorven. Als herder is hij ten hemel gevaren. Want hij liet zijn kerk nog een belofte achter. Ik blijf met jullie door. Alle de dagen tot aan de vlijndende wereld. Als herder mag ik hem straks verwachten. Als hij komt tot de wolken des hemels. Om dan zijn schapen in zijn kudde te verzamelen. Te scheiden van de bokken. Om ze eeuwig in zijn gemeenschap te geven. Waarvan het is, nog zingen uit zo'n 89 het vijftiende vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn zorg, troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glans als haar stralen. Bevestigd als de maan. En aan de hemelsbogen staat mijn getuige trouw te schitteren in elk ogen. We noemen dit vijftiende vers van Psalm 89. deze belofte te bevestigen met ik de Hieren heb het gesproken het is ook bewezen geworden dat God deze belofte waargemaakt heeft hij heeft zijn zoon gezonden en Christus is als vorst Emmanuel nog dezelfde nog de getrouwde. die niet alleen zijn schrappen wijdt en voedt maar ook verzorgt en beschermt en tevens regeert Ach, mijn heures, ik zou willen beginnen u de vraag te doen. Hebben we wel eens ooit mag gebuigen onder het gezag van het woord van Christus? Onder het gezag van die heures. Anders klimmen we zelf op de troon om te regeren. Anders handhaven we onszelf. Bedenk eens, mijn heures, de tijden die we beleven, die zijn zeer ernstig. En daarom in zonderheid ook de jeugd onder ons, jongelingen en jonge dochters, die misschien nog zoveel van dit leven verwachten, houdt toch in gedachten is hoe troevig dat het is. Staat en kerk zijn beide in verval. En vaders en moeders in zulke tijd leven onze kinderen. En in zulke tijd waarin de staat hoe langer hoe meer afdaalt en naar de godloosheid breekt met Gods woord, niet meer erkent het gezag en zelfs openbaar zich dat zelfs de jeugd al geleerd wordt, dan ze niet meer behoeven te buigen onder het gezag van de ouders. Het gezag wordt ondermijnd waarin de Godsregering regering miskend wordt. En waarom? Omdat Christus niet gekend wordt als heiden. Waar Christus niet gekend wordt als herder. en geërkend wordt als de vorst van zijn kerk, daar is het gezag en er breekt het gezag. En wat gezag weg is, daar is alles weg. Ja. Het openbaart zich in ons diep verzonken land. Hoeveel zeden misdrijven duizenden meer dan verleden jaar openbaar zich in moord meer, zelfmoord meer en inbraak, het is dagelijks werk. Zelfs zijn we niet meer vertrouwd. Dat kan de tijd wel tegemoet gaan dat men niet meer vertrouwd is aan de weg. Hij vangt weer je kinderen naar de weg, langs de weg te laten gaan. Alles spreekt, wanneer het gezag weg is, het kerkgezag en het staatsgezag, is alles kapot. En in zulke tijd leven zal het einde durven zijn. O, oh, dan hebben we te vrezen. Als we niet onder het gezag van die enige hebben gekomen, dat is onder het gezag van Gods Woord, dan hebben we te vrezen algemene, algehele verwoesting. Ach mijn heubels, niet dat wij uh, zo politiek aangelegen zijn, maar als je dan leest. Dat Rusland bijna de wereldzee beheerst. Met zijn onderzees. Ach. Waar nu het gezag Van Christus zelfs van de christelijke naties niet meer gerkend wordt. Wat openbaart zich. In plaats van het gezag handhaven het woord van God handhaven. Ach gaat men de hand reiken. We zeiden straks. Ach, men is al verkocht, we moeten nog geleverd worden. En nemen we dat lichtvaardig op, omdat het nu nog lijkt een welvaartsstaat te zijn, laat ons bedenken dat er we wel eens andere tijden aan kunnen breken. In zonderheid ook jongelingen en jonge dochters onder ons. Houd er geen gedachtenis, als het gezag der ouders komt te verbreken, moet je maar rekenen dat verwoesting je deel is. Houd er dan rekening mee waar het gezegd der ouders gebroken wordt. Daar is verwoesting en ellende ons in. Daarom God handhaaft eh, nog zijn godsregering in zolveren. Dat hij de wereld nog niet prijs geeft aan zichzelf. Want dat was dan voor het portaal van de helft. Onder de algemene genade. Maar ach, wat zou het dan wel dat wezen. Als God door zijn geest nog eens kwam te werken. Het gezag, dat wil zeggen, buigen onder de leer van Gods woord. Jongelingen, jongens en meisjes, dan zou je vanzelf buigen onder het gezag van je ouders. En waar dat gezag algemeen weg is, achter het gezag tegenover Gods woord. Want wat is er nog wat Gods woord eerbiedigt, huldigt en erkent? De onkunde omtrent de geleerd derzaligheid, zaligheid. Helaas, wat openbaart zich alweer. Men is veel meer gezegd op televisie, radiomuziek, genot voor het vlees. Wat straks zal eindigen in verderf. Want het zou toch wat wezen, als we hier nooit hebben gebogen onder het gezag van die grote hebben. Dan zullen we straks openbaar worden bij de bokken te behoren en er zal de scheidslijn vallen. En wat zal dan het einde zijn? Dan zal het geldende mij zal alle knie gebogen worden en alle tong zal mij beleiden. Dan zullen we onder het gezag van die koning wel moeten buigen. Wat zal het dan vreselijk lezen? Om dan te moeten horen gaat weg van mij, gij die niet gewild hebt dat ik koning over je zegt. We kunnen de ernst niet genoeg opbinden. Ook onder de jeugd. We reizen naar de eeuwigheid. En dan houdt strekjes bij de dood, houdt alle redeneren op. Houdt alle menselijke mening op. En als we dan nooit hebben leren kennen, onder die Hebden en zijn gezegd geboven, En door hem verzorgd te worden, waar zullen we dan belanden? Zittende nog onder ons. Die onder het gezag van Gods woord moeten blijven. Dan moet je vanzelf gaan aanvaarden die je schuld. Dan zult je vanzelf aanvaarden die je verloren staat. Anders kan je gerust lezen in een bijbel. Vervloekt is en niet gelukt en niet blijft en geen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. zegt niets. Dat heeft geen gezag voor je. Maar wanneer we dan moeten gaan blijven, zullen we ons oordeel, onze schuld thuis krijgen. Wanneer we zouden mogen wagen onder het gezag, zal het meebrengen. Dat er ook dat woord ontsloten zal worden. Dan een speurlijke rijkdom in dat woord. De rijkdom in die grote herder, in die goede herder, in die gezegene herder. Zal die rijkdom ontsloten worden als die enige herder. Die trouwe herder, die voorsteem aan die Om hier veilig geleid te worden. Door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn niet zijn. Hier geleid worden door die overste herder. Door die enige herder. En wanneer we zouden mogen boren tot zijn schapen. Ach, laat u dan toch leiden. Onderwerpt u, al is aan zijn leidingen soms zijn door de duisternis heen. De herder en zijn schapen in de oosterse landen. Moesten soms ook door een zandplaat heen of een zandweg heen. Of soms door rotsen heen om bij de wijde te komen. Om bij het groen van zijn liefde en van zijn vlees en van zijn, van zijn, vlees en zijn bloed te eten en te drinken. Het kan soms de duistere gemaakte doel is om ze veilig te leiden. Om ze nog eens te brengen in het Vaderhuis. Waar is ze dan eens en voor eeuwig verzorgd, verzadigd? En waar geen bescherming meer nodig is. Want er zullen alle vijanden. Voor eeuwig achter het slot zitten. Waar hij de sleutelen des hel en des doods draagt. Dat God die rijk is in barenmatigheid daartoe. De waarheid zegen is onze wens en beden. Amen. Och heren u mocht de naprediker nog zijn. Het is in alles zwakheid en gebrek. Maar dat we die groten hadden, die goeden hadden, die trouwen hadden, die zorgzamen hadden, toch nog te leren kennen. Wat zou het toch wezen hier wel onder herdelijke zorg verkeerd te hebben, onder prediking van uw woord, maar we zouden het buiten u die, die in enigen van God verwekten hebben kunnen stellen. Ach, heer, gij mocht nog wederbarend en vernieuwend werken, zaligmakend. En buigen onder het gezegd. En gedurend maar weer buigen onder het gezegd. Om vorst voorst Emanuel geleid te worden. Naar Emmanuel's land. O dierbare koning. Om daar voor eeuwig verzadigd te worden. Met het vetten van uw huis. Omverm als over ons. Verzoen het zondige gaat naar uw verzorging. Met een iegelijk tot de plaats van onze woning. En verhoor ons nog om Jezus willen. Amen. Onze slot zijn het laatste vers van Psalm 79, zo zullen wij. De schapen nu er wij de eeuwigheid, Geloof u weer verbreiden. Wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 79. De aanstaande zaterdag om half negen, zal de heren wel een leven is. Of is... ook dat nog zielig oud wordt. Uh, voorts maken we nog bekend dat de aangevraagde huwelijksbevestiging van Nicolaas Willemboer en ploontje Jannetje, Jannetje de Jong zal plaats hebben dinsdagmiddag om drie uur vijftien alle hier en zaterdagavond. Is de aangifte voor de Heilige Doop? hebben in een krantje gestaan om half negen in de consistorie? Ga voor het heen in vrede en ontvang de zeven des De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Godse des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u lieden. Um